Ze waren al enkele weken na het gevalletje met de blauwe verlopen, toen Kees op een middag de speelplaats opstormde. Ik heb een mannen. Wat heb je? Mijn hond, Nero. Huh? Ja, het is echt, het is een politiehond. En uh, hij zag gericht op. Hij kent alles. Dieven pakken, uh, fietsen bewaken, verloren spullen opzoeken. Ik weet niet meer al meer. Toen, toen wel. Toen. Dat, dat zal wel. Hij wel. Ja, het is echt. Op de, les, de keuring. had hij het, eh... Uh, enfin, ik weet niet meer hoe ze dat noemen. Maar uh, hij jij dat kan. Ziezo, nou weten we het tenminste. Nou ja, kom we maar, maar thuis kijken, dan kunnen we het zien. Mijn vader het thuis in de kastlijnen. Ja ja, nu geloof ik het wel. Zé, maar die zal ook niet goedkoop zijn. Nee, het is een dure. Dat is boffen. Zeg Kees, ga naar mijn zalen. Ik heb net een dubbeltje verloren. Ja. <laughs> zeg Kees, kent u al? Ja, als hij hem ziet, gaat hij blaffen. Nou, uh, zo'n beetje wel, maar uh, dat duurt toch nog wel een tijdje, heeft de politie gezegd. Wanneer mogen we zin, Kees? Nou, ga ermee mee om vier uur. Ah, toen, het is nog lang licht. Om zes uur, dan kunnen we weer thuis zijn. Wat doen we ermee, mannen? Ga je ook mee, Celis? Uh, dat zal wel geen waar zijn. En jullie? Ik ook ik ook ik ook, ik, ook, ik ook, ik ook, ik ook! Ze waren het net eens geworden toen broeder Overste met de bel kwam. Kees was weer niet bij de les. Onder de taalles piekte hij ineens zijn vinger in de lucht. Wat is er, Kees? Broederoverste, ik heb een hond. Zo, <tie> so, zo, so, zo. So. En wat is het er voor een? Een politiehond, Bruderoverste. Zo, so, zo. So. En is die gekeurd? Ja. En heeft hij een certificaat? Dikke, dikke. Dat bedoelde ik nou. Ja, een uh, certificaat, dat heeft hij ook. Snert van de kaart? <tie> <tie> stilte, jongen, stilte. Een certificaat, dat is een bewijs van vakbekwaamheid. Om dienst te doen als politiehond. Je begrijpt wel, jongens, dat daardoor zo'n hond in waarde wint. Om vier uur, toen de school uit was, holden ze met z'n zessen naar de schoorweg. Heel in de verte hoorden ze een Is dat hem, Kees? Ja, ja, dat is hem. Waarom blaft hij ook niet, zachtjes? Al gauw stonden ze heigend bij Kees achter het huis, Nero te bewonderen, die woedend blafte en allemaal springend aan zijn ketting rukte of die stuk moest. Koest, Nero, koest. De hond, die gehoorzaamheid gewend was, bedaarde direct en liep grommend voor zijn groen geverfde hok heen en weer. Hij loerde nu en dan, terwijl hij aan de grond snuffelde, vanuit zijn ooghoeken naar al die vreemde snoezanen die hij nog maar half vertrouwde. De jongens bleven op een eerbiedige afstand. Deef jij erbij te komen, Kees? Ik is gerust. Voetje voor voetje schuifelde Kees naar Nero toe. De hond scheen hem werkelijk al een beetje te kennen, want hij liet Kees over zijn rug strijken en op zijn kop kloppen. Zie je wel dat je me kent? Oh, kijk er is wel op, volk. Ha, moe. Ja, ze komen allemaal naar de nero kijken. Dag, juffrouw. Zo, zo. Komen jullie eerst naar de hond kijken? Nou, en hoe vinden jullie hem? Mooi, juffrouw en Hij uh, kan zo wat lappen. Uh, wanneer mogen we mijn een met meenemen, moeder? Nou, ik denk over een dag of veertien. Oordeel dan, mannen. Over veertien dagen, dan gaan we de bossen in, hoor. Moeder was even binnengegaan en kwam terug met de koekjesdrommel. Hier, jongens. Die lusten jullie wel eens niet. Alsjeblieft, juffrouw. Dank je wel hoor. Ja, maar jij niet. Het hele trommeltje, jij bent al zo'n dikke. Oh. Nadat de jongens vriendelijk bedankt hadden, renden ze terug naar de stad, terwijl ze onder elkaar pochten over de hond van Kees. Op de woensdag, dat ze met Kees en Nero de bossen in zouden gaan, stonden ze al vroeg bij Kees thuis. Heh, het was zo'n heerlijk wandelweer. Niet te warm, een matig zonnetje en een fris windje. Wat kon je nog meer verlangen? Welgemoed stapten ze erop uit. Nero beende volgzaam met Kees mee, die nu en dan zijn meesterschap toonde door een kalm Nero, of achter, of als de hond wat te ver vooruit liep, hier Nero, en gedwee volgden de hondenbevelen bevelen op. De jongens hadden er maar wat schik in. Ineens schoot Nero luidblaffend met een vaart vooruit. Midden op de weg had hij een kat gezien. Poes ging met een gekromde staart aan de haal, sprong bovenop een raamkozijn en ging met opgebolde rug staan blazen van kwaadheid. De jongens lachten zich een stuip om die mooie vertoning. Nero scheen het niet op Poes de nagels begrepen te hebben, want hij bleef onder het venster staan blaffen, zonder verder iets te doen. Hier Nero? Goed zo, ja hij is braaf. Direct kwam de hond. Poes maakte van de gelegenheid gebruik om een veilig plaatje te zoeken achter het huis. Nero scheen nu de smaak van het lopen beter te hebben. Hij draafde over en weer de straat over, bleef voor de hekken staan terug blaffen, tegen waakhonden die veilig aan de ketting lagen, rende weer een eind vooruit, weer terug naar Kees. Dan, als een dolle de weg over, waar hij rustig in de graskant bleef snuffelen tot Kees hem vloot. Kees liet hem maar aansjouwen. De jongens stapten er flink over onder het fluiten van een prettig marsliedje dat ze op school geleerd hadden. Na een half uurtje stonden ze aan de bosrand. Een stuk van het bos was afgemaakt met prikkeldraad. Daar mocht je niet komen, dat wisten ze. Dat was het goed van Baron Snebbers. Zijn villa stond aan het eind van een dubbele dreef met beukenbomen. Je kon het net zien liggen van waar de jongens stonden. Er lag een grote tuin rond Afgerand door een rij eikenbomen waarvan niemand kon zeggen hoe oud ze wel waren. De kromgebogen stammen zeiden dat ze al menige storm hadden getrotseerd en dat de zwaarte van vele jaren erop drukte. Maar trouw deden ze nog een dienst als afpalers van Snebbers eigendom. Baron Snebbers was nooit op zijn buiten, de jongens wisten dat. Meestal verbleef hij in Brussel, dat hadden ze al vaak van hun ouders gehoord. Ze wisten ook dat de boswachter al een oude man was, die liever zijn pijp rookte op de bank voor zijn deur of in de winter achter zijn kachel. Dan op stropers te loeren. Ja, willen we daar eens in gaan? Ja, maar dat mag niet. Als de bron nou zot is of als de boswachter komt. Ja, de bron is niet thuis. En de boswachter ligt in het hooi te slapen. <laughs> Eén, twee, hoppla. Chup was meteen met een kwikke sprong aan de andere kant van het pekkeldraad. Vier anderen volgden zijn voorbeeld. Franske aarzelde nog even. Ja, maar. Och, blauwe vent. Toe, spring erover. Vanske sprong er nu over. Bang dat de anderen hem anders zouden uitlachen. Je kon zien dat hij best bang was. Want voortdurend ging zijn kopje heen en weer. Om te zien of achter een of andere boomstam niet een loerende boswachter stond. Nero was met een fixe sprong over het prikkeldraad gewipt. En rende met zijn neus in de lucht. Achter een opgeschrikte houtduif aan. Kees moest hem terugfluiten. Hallo jongens, wie gaat er mee naar de villa? Ja, maar de boswachter. Ga dan naar huis. Want dan ik dag in de band. Maar alleen naar huis gaan deed hij niet graag en noodgedwongen slenterde hij achter de anderen die toch ook niet zo gerust waren. Alle werden ze stiller dan gewoon. Praten werd er haast niet gedaan. Je hoorde niets dan het geknap van takjes die ze stuk trapte onder het lopen en wat gedempte stappen op de bosvloer die glad was van dorre dennennaalden. Nero zat achter een konijntje aan dat uit de bos was opgesprongen. Dat is een stroper. Zijn stem klonk ongewoon hard in de hangende stilte. Er kwam geen wederwoord. Ze voelde zich wat beangst in die vreemde omgeving, waar wat gezeefd zonlicht ging te beven tussen de boomstammen. Hier en daar lag er een vlek zon op de grond, die heen en weer schoof met het bewegen van de boomkruinen. Nero stond onder een boom te blaffen. Met zijn voorpoten stond hij tegen de stam, zijn oren stijl omhoog. Zijn ogen boorden in de dichte boomkraan. Wat zou je toch zien? Kom, we gaan eens kijken. Een eekomentje van de mannen. Schudden jongens! Maar het eekhoorntje stoorde zich er weinig aan en wipte rustig naar een andere boom over. Hier stond Kees klaar, die direct bevond toen het beestje erin zat. Ieder had nu een boompje te pakken en schudde op zijn beurt als het beestje erin zat. Nero blaffend mee van boom tot boom. De jongens waren haast afgetopt en nog waren ze niet gevorderd. Nee, zo gaat het niet. We moeten het in het kleine hout jagen, anders krijgen we het nooit. Ze waren het er alle gloeiend mee eens. Gauw hadden ze elk een stuk hout. En sloegen ermee tegen de boom waar het eekhoorntje in zat. Verschrikt van de dreun die de slag in de boom gaf, sprong het beestje telkens in een ander over. En langzaam maar zeker kwam het bij de kleine boompjes. Nou, mannen, nou allemaal in een kring om het boompje waar het in zit. En het boompje pakken en direct schudden. De dikke nam zelf de middelste voor zijn rekening. Met een onverwachte stoot bracht hij het beestje aan het wankelen. En meteen begon Celis te schudden dat het zweet van zijn voorhoofd drupte. Het beestje draaide rond een tak. ...als een gymnast om de rekstok. Angstig haakte het zijn scherpe nageltjes in de bast vast. Celus schudde maar door. Vermoeid van het zwaaien liet het eekhoorntje los... ...en met een sierlijke zwaai, zijn brede staart recht achteruit... ...kwam het op de grond terecht, maar zette het direct op een lopen. De jongens erachter, Nero voorop. Nu en dan duikelde een van de jongens hals over kop over de grond... ...glad als de schoenen waren van het schuiven over de naalden... ...of omdat zijn schoen bleef haken aan uitpuilende boomwortels. Na een spannende jacht was het beestje ineens verdwenen. Nero stond bij een klein gaatje in de grond te blaffen en begon direct met zijn voorpoten de grond om te woelen. De eekhoorn was in een pijp verdwenen. Die zijn we kwijt. De dikke zuchtte terwijl hij zich doodop met een zware bons op de grond liet vallen. De anderen volgden zijn voorbeeld en daar lagen ze lang uit naast elkaar te hijgen. Franske was de eerste die opveerde. Zeg, waar er zijn we ergens? Daar vloog de dikke overeind. De rest kwam ook omhoog. Zelens keek eens rond, tuurde tussen de stammen door en bekende toen... Ik weet het niet meer. Nee, ik zou het echt niet meer weten. Het kwam er wat benepen uit. De anderen stonden met verschrikte gezichten. Zijn we vertwaald? Toe oh. zeg, ga nou toen niet janken. Dat doen wij toch ook niet? Zeg Kees, wat doen we ermee? Wel, uh, ons neus achterna lopen. Ik ons anders ook niet. We zullen wel zien waar we uitkomen. Vooruit, de gaten. Nero, die nu ook aan de weg begon te twijfelen, rende telkens een eind vooruit en bleef dan achterom staan kijken of Kees wel meekwam. De jongens schuifelden weer door het bos en zochten met hun ogen tussen de stammen of er niet hier of daar een wegje te ontdekken viel. Maar nergens was een spoor te vinden, geen streep geel zand die erop wees. Zo ver ze kijken konden, lak er de donkere bosvloer waar de stammen van de dennen op geplant stonden. Er speelde zon in de kruinen, er hing schemerlicht onder de boskoepel en stilte. De jongens stapten maar door, met angstig hart, altijd hopend gauw een weg te vinden. En na een tijd, ze wisten zelf al niet meer hoe lang ze gelopen hadden, biesten daar voor hun ogen een smalle streep licht tussen de stammen. En weldra was het of ze in zee keken, daar waar de lucht hing, boven de andere bomen. Er ging een gejuich op. We zijn eruit, we zijn eruit, Franske, ziezo. hier zullen we eens even kijken waar we zitten. Zenus lachte toen ze wat betaald waren. Ze zagen allen dat ze onder het lopen gestegen waren en nu boven op een heuveltje stonden. En onder hem lag de villa van Baron Nebbers. Hoe ken je dat nou? Dat gaat toch bovenop pad. Ik denk dat we in de boog gelopen hebben. Ja ja, dat zal het zijn. Ja dat denk ik ook. Haha, dat kan mij niet bommen. Nou weet ik de weg wel. Over een paar minuten kunnen we weer op de steenweg zijn. Ja maar, nu uh, gaan we toch eerst maar eens bij de villa kijken hoor. We zijn er nou toch? Laten we nou maar naar huis gaan. Maar nu ze zo goed de weg wisten, wilden ze er geen van allen van horen. Met een holletje gingen ze de heuvel af, meer overop. De dikke liet zich eraf rollen, maar bleef onderweg met zijn broek aan een uitstekende boomwortel haken. Er zat een scheur in van geweld. Die is heel geweest, non de paté. Jullie moeder staat al met de klaar, dikke. Dat bestaat niet man. Aan de stil heeft je al genoeg. Langzaam slenterden ze naar de villa. Het was een oud vervallen ding met scheefgezakte luiken en een afgebrokkelde stenen trap aan de voorkant. Een van de leeuwen die bovenop een aarduinen zuil de ingang bewaakte had zijn kop verloren. De andere was zijn klauw en een staart kwijt. De luiken voor de kelderramen waren door regen en wind vergaan. Je kon de kelder donker te zien. De achterkant van de villa was juist eender, aangetast door wind en weer, niet onderhouden. In de grote tuin die er achter lag, groeide het onkruid hoog uit boven enkele rozenstruiken die zichzelf in leven hadden weten te houden. Het was doodstil in en rond de villa. Alle leven was er weggestorven. Het leek wel of zelfs de dieren het huis vermeden en of de lucht er niet goed was voor de vogels en de grond voor mollen en andere dieren. Zwijgend stonden de jongens alles te bekijken. Ze vonden het... tja, je wist eigenlijk niet hoe je het moest zeggen. Spookachtig. Heel achter in de tuin er stond op een heuveltje een klein gebouwtje met enkele smalle raampjes erin. Kom, de gaan eens kijken. Franske, die al langer hoe angstiger werd, wilde weer met bezwaren komen, maar het hoefde niet. Hoe is het Franske? Schetten een pietje in de broek? <laughs> Anders ga je maar alleen hoor. Franske sjokte met lood in zijn schoenen met de andere mee. Het gebouwtje zelf zag er nog gaaf uit. Het scheen vroeger dienst gedaan te hebben als tuinhuisje. De rieten stoelen stonden er nog in. De dikke. Die eens in zijn eentje op onderzoek gegaan was, riep ineens: Hé, hey mannen, kom hier eens kijken. Hij stond half verborgen achter de neerhangende takken en wilt groeiende klem op in een diepe geul, die tussen twee stenen muurtjes tot in de heuvel onder het gebouwtje liep. Wie gaat er mee? Ja, maar als er nou eens iemand in zit. Nero, pak ze. Wat is er, Nero? Ziet er nou wel niks te zien. Als er uh, iemand in was geweest, dan hadden Nero wel gehoord. Gerustgesteld gingen ze er allemaal in. Kees voorop en Celis achteraan. Nero moest aan de ingang blijven wachten van Kees. Als er dan iemand kwam, zou de hond door zijn geblaf wel waarschuwen. Voorzichtig stappend gingen ze de donkerte in. Tastend langs de vochtige muren, konden ze de weg houden. Maar donker dat het er was, je kon geen hand voor ogen zien. Kees diepte onderuit zijn broekzak een doosje lucifers en schapte er een aan. Bij het twijfelachtig licht zagen ze dat de gang achteraan naar rechts boog. Voetje voor voetje gingen ze verder. Toen ze bij de bocht kwamen, zagen ze bij het licht van een nieuwe lucifer een donkere holte. Het leek er wel een kerkje, met zijn pilaartjes en zijn stenen gewelven. Ze konden er makkelijk allemaal in. Kees schaapte nog maar eens een nieuwe lucifer aan. eens, dat klinkt goed. Pas op, wie weet waar we terecht komen als je doorstond. Onder de grond, denk ik. <laughs> zeg, wat staat daar? Kom eens een beetje dichterbij, met dat lichtje. Ik zie wat achterin. Oh, ik durf niet meer, ik ben bang, als dat nou maar geen vent is. Kees, kom eens een beetje dichterbij. Hé, hey mannen, kom nou eens kijken. Het zijn allemaal kisten en balen en ijzeren koffers. Kom nou eens. Oh, mannen, ik vertrouw deze niks. Als uh, het hier niet een soort rovenzol is. Ben je gek? Ja, wie zet er nou zijn spullen onder de grond? En het is uh, onder de is niet leeg, Kom maar. De gedachte dat ze in een onbekend rovenzol zaten, had de jongens angstig stilgemaakt. En toen gebeurde er wat. Kom, laten we maar gaan. Toen werd het stil. Bevend van schrik stonden de jongens tegen elkaar aangedrukt. Franske stond zachtjes te snikken. Wat zou dat zijn? Ik weet het ook niet. Toch was Kees nog de moedigste op dit ogenblik. Kwam het omdat hij de jongens meegenomen had? Weet je wat? Ik zou eens gaan kijken. Kruipend met zijn buik over de grond, sloop hij naar de ingang. Even loerde hij tussen het klem op groen door. Bleek van schrik kroop hij terug. Een eindje van hem af had hij een man gezien. Het was de blauwe zijn vader. Zijn geweer lag op de grond. Nero stond er bovenop, onbeweeglijk, terwijl hij strak naar de vent keek. Deze scheen geen stap te durven verzetten. Wat zou die zijn? Was hij boswachter? Of was hij misschien een van de rovers? Kees rilde als ze eraan dacht dat er misschien nog meer zouden komen. Met angstig kloppend hart stonden Kees en vrienden te wachten op zijn terugkomst dadelijk vertelde niet wat hij had gezien. In een huwt snikken van Franske was het gevolg. Ook bij de anderen stond het schrijen nader dan het lachen. Wat doen we nou? We gaan! Ja maar, die vent dan? Oh, die zal Nero wel vasthouden. Ik, eh, ik zal voorop gaan. Schuifelzacht zacht slopen ze achter elkaar aan naar de ingang. Daar wachten ze tot ze er allemaal waren. Eens sprongen ze alle tegelijk uit de gang. Toen de vent de jongens zag wilde hij hier naartoe schieten. Maar Nero die elke beweging van hem volgde, sprong vooruit en beet de man in zijn been. De vent schopte woedend, maar handig ontweek de hond elke trap en telkens als de vent vooruit wilde, schoot hij toe en beet. Woedend van pijn en omdat de vent zijn geheim verraden wist, wilde hij telkens op de jongens aanstormen, maar Nero gaf hem geen kans. Hing aan zijn jas en aan zijn broek en beet iedere keer als de vent een voet verzette en ontweek iedere schop en slag. Maar weggaan deed hij niet. De jongens hadden van de gelegenheid gebruik gemaakt en waren aan het hollen gegaan dat de tong uit de mond hing. En ze stonden niet stil voor ze de steenweg bereikt hadden. Waar het verkeer druk was door een komen en gaan van auto's en karren en mensen. Hier was het gevaar voorbij, dat voelden ze. Hé hè, daar zijn we goed vanaf gekomen. Ja, dat is waar. Maar Nero, waar is Nero? Ik heb hem niet gezien of hij ons volgde. Willen we hem fluiten? Ja, dat is goed, dat is een goed idee Woutje. En met zijn zessen begonnen ze te fluiten terwijl ze tussen de stammen van de dennen doorkeken. Daar komt hij aan! Nero! En werkelijk kwam Nero aangerend. Vrolijk blaffend en kwispelstaartend sprong hij tegen Kees op. Braaf zo Nero, braaf zo jongen. Spruit mannen, we gaan naar huis. Nadat ieder een lief woordje voor Nero over had gehad en over zijn rug en kop hadden gestreeld, gingen ze op een drafje op huis aan. Onderweg maakten ze uit dat ze over de gehele geschiedenis zouden zwijgen. Vooral omdat Celus een heel verhaal deed over mannen die wraak hadden genomen en ook omdat ze bang waren er thuis flink langs te krijgen als ze de rij zouden vertellen Kees was thuis aangekomen Is dat lang uitblijven? Waar heb je toch gezeten? Kees vertelde dat hij in de bossen was geweest maar hij vertelde niet alles moeder kon maar niet begrijpen waarom Kees na die dag zo opvallend vriendelijk was voor Nero en Kees maakte haar niet wijzig en de andere jongens hun ouders ook niet bang als ze waren dat de vent wraak zou nemen als hij wist dat alles verraden was. Daarom hebben ze het er ook niet mee opgeschept tegenover de andere schooljongens. Zelfs broeder Overste kwam het niet te weten. Ze waren bang, vreselijk bang. Er had een vloek gerommeld achter de vent zijn tanden. toen hij de jongens had zien ontvluchten. en hij zich, onmachtig wist, ze dacht te volgen. En weer had hij gevloekt toen hij de hond verdwijnen zag. zonder dat hij hem een kogel door zijn kop had kunnen jagen. En razend van onmachtige woede balde hij zijn vuisten naar de jongens die hij daar, achter de bossen wist. Hij had gezworen dat hij zich zou wreken. Hoe? Dat wist hij nog niet. Maar komen zou het. Naar het vierde deel van Kees de Doos en zijn politiehond. De rolverdeling was als volgt: Verteller Rob van Egeraad, Kees Jeroen Franken, Celus Michel Viergever, Doppie Juriaan Peters, Woutje Remco de Gronkel, Tjubke Nathan Schouteren, Franske Koen Kerstens, Broeder Overste Arland Kloen, Moeder Alan Matthijssen, Nickertje, Remco de Gronkel en de regie was in handen van Nel van Dort.